Ik heb redelijk goede beschrijvingen gevonden op internet van wat precies uw functies zijn. Maar misschien kunt u het zelf nog even uitleggen. Nou, ik ben sinds 2005, ben ik hier hoogleraar sociale geschiedenis met als speciale leeropdracht Den Haag. De geschiedenis van Den Haag vanaf 1880 tot nu. In het zwaartepunt ligt op een combinatie van migratie en stadsgeschiedenis in het verleden veel aan migratie gedaan. En dat ben ik langzaam gaan combineren met uh, stedelijke ontwikkelingen, waarin trouwens ook de meeste migratie zich afspeelt. Ja. En ik doet dat samen met... Leo, Leo Lucas. Dat was... ja. ja, klopt. Ik begon als, twee, als een gedeelde leerstoel, met een deel bij het instituut geschiedenis in Leiden, en hier, het center for Modern Urban Studies, waar ik dan leiding aan geef. En inmiddels zijn het uh, twee leerstoelen, maar we werken... Uiteraard nog steeds samen op dat snijvlak. wat ons verbindt. en dat is de migratiegeschiedenis. Uh, bent u nu fulltime dan. Uh, ja. aan het doen? Dus het ja. is niet meer die halve baan. Nee. Uh. Okay. Sinds vorig, is... jaar, vorig jaar, voorjaar. En dat geldt ook voor Leo Lucas? Het geldt ook voor Leo Lucas. Ja. Ja, okay. ja. Ja. Daarnaast schrijf ik sinds 2001. Ja. voor de Haagse Krant. tegenwoordig AD Haagse Krant. Ja. Series, vroeger over mijn eigen. Jeugd, een tiener en adolescentie-jaren in Den Haag, ja. stadskind. Later ben ik meer door die stad heen gaan reizen, zwerven, fietsen, lopen. Op zoek naar plekken die ik interessant vond, waar die me opvielen waar geschiedenis aan verbonden was. Laatste boek erover is Reizen door de stad, is dus vorig jaar uitgekomen. Ja. En nu ben ik met zo'n serie bezig, zeg maar een onmogelijke zoektocht naar de Haagse identiteit. Dus op zoek naar het Haagse gevoel. Uh, dat is niet meer echt, echt het lijkt wel interactief dus dat, dat lezers nog steeds ja. kunnen reageren kunnen ze ook hoor, maar dat doen ze bijna niet meer dus dat is acht jaar lang wel het geval geweest maar er is eigenlijk ook bijna geen ruimte meer voor in die krant dus als er geen ruimte is, gebeurt het ook niet ja. daarom of, uh, het of het misschien er is aan. Uh... nou nee, uit leesonderzoeken blijkt dat het dat, dat, dat, dat, dat, dat, zeer hoog gewaardeerd wordt en mensen het fantastische series nog steeds vinden Um, maar er is geen ruimte meer echt om, om te reageren. Ja. Misschien is het ook, op een gegeven moment is het ook uitgeput dat mensen denken: Nou, ja. we volgen hem graag, maar om daar ook zelf nog iets aan toe te voegen. Dat maar ze... ik kan me ook voorstellen dat, uh, want die eerste series gingen dan over de jeugd, dat mensen daar uh, meer concrete verhalen over hebben dan dat ze. Ja, uh, yeah, die identiteit, dat zeg je zelf al, dat is iets moeilijker te bepalen. Dus daar hebben ze misschien moeilijker een verhaal uh, kant en klaar bij. Ja, het zou kunnen. Hoewel dat, dat idee van op zoek naar het Haagse gevoel, dat heb ik. Ik noemde het het Haagse gevoel, de krant heeft er op zoek naar voor gezet. Nou, dat is, uh, dat is een goede manier. Ja. Daar zitten ook wel weer altijd jeugdelementen bij. Dat ah, is eigenlijk mijn persoonlijke zoeklog, Nou, wat verbindt mij nou eigenlijk met Den Haag? Op wat voor momenten ja. heb ik dat gevoel? Nou, veel daarvan heb ik al beschreven, maar ik probeer het steeds te combineren met iets wat nu plaatsvindt. Ja, oké. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag de, de Koninklijke Academie. Daar was ik nog nooit geweest. Nee. Van beeldende kunst op de prinsessengracht. Nou ja, dat was een open dag. De week daarvoor een collega van mij zit daar. en Toen dacht ik, hé, hey, laat ik daar eens gaan kijken. En, en wat, wat brengt dat dan teweeg? Daar schrijf ik over. En dat, dat is een persoonlijke zoektocht in, in, ja. in, in, zeg maar, in 80 afleveringen. Maar andere mensen hebben ook zo'n zoektocht. Of hun persoonlijke zoektocht. Ja. En daar kun je... Maar interviewen je mensen doen. dan? Of is het de bedoeling dat ze zelf opsturen? Of allebei... Nou, elke week staat eronder dat mensen met een stukje kunnen komen. Van drie tot 500 woorden, geloof ik. Ah, oké. Okay. Ja, ja, okay. Dus dat ligt aan hun. Uh, hoe zit het nu dan met die uh, financiering? Nu twee voltijd dingen zijn geworden. Dat is dan vanuit de Universiteit Leiden. Deels de Universiteit Leiden, deels allemaal Haagse partijen, zoals de gemeente. En fondsen en de krant. Die, uh, die betalen dat. Die hebben dat ook ooit gewild, die leerstoel. Ja. Er zijn allemaal partijen bijgekomen Want ik had dan genoteerd uh, Fonds 1818, uh, Haagse Courant En de gemeente, de gemeente. Uh, Sinds kort doet ook het uh, Met terugkeerkracht in 2010 Het Haagse Historisch Museum mee Die gaat er geld uh, In x bedrag in stoppen Heb ik net gehoord uh, kijk, het gemeentearchief zit er ook voor een deeltje in. Kijk, er zijn verschillende gemeentelijke diensten die er allemaal ja. wat in stoppen. Waar het precies allemaal vandaan komt, dat, dat, dat ben ik niet nagegaan. Ja. Maar, maar die houden er ook zelf, er zelf zeker... iets uh, aan over te houden. Die hebben er belang bij, uh, die partijen, neem ik aan het archief, Ja, daar nou, je. Die er belang bij on ja, onderzoeken. We, we, we doen onderzoeken samen. Ik bedoel, ik heb een project gedaan, of ik heb verschillende projecten gedaan met het ha met Haagse gemeentearchief. Het laatste is dat kun je, kun je ook op de website bekijken dat is de Haagse Spoorzoekers ja. um, dat was met het archief dat was samen met het archief Ja. ja. Dat, dat zit ook onder hun website oké okay, ja. en dat is gewoon een manier om jonge Haagenaars te betrekken bij die geschiedenis door ze foto's te laten verzamelen uit de albums van oudere mensen vooral foto's die in, uh, iets van het dagelijks leven zeg maar weergeven dat is een hoop werk om die jongeren gemotiveerd te houden gemotiveerde jongeren die hebben de neiging om heel veel dingen tegelijkertijd aan te pakken, ja. als je er dan, dan niet geld mee verdient of uh, studiepunten en het zijn gewoon allerlei hagenaars geweest dan uh, is, dat een, is dat een ingewikkeld proces maar het heeft wel je kunt het op de website bekijken het levert wel ongelooflijk leuke en bijzondere fondsen op dus dat ga ik nu uitbreiden met een cursus bijvoorbeeld Poolse Spoorzoekers ja. Dan moet er moet een vervolg daarop zijn, dus een uitbreiding van die, van die website. Dus Polen en in Polen geïnteresseerden die iets met Den Haag en de regio Haaglanden hebben. Dus ik breid het een beetje uit. Het is niet voor een studie. Uh, ja, het is voor iedereen toegankelijk, begrijp ja. ik. Ja. Uh, maar er zijn ook studenten die het doen. Is het nou ook een vak? Uh, of? Nee, nee, nee, het is geen vak. Er zijn wel een paar studenten van verschillende universiteiten die toevallig. Met scripties bezig zijn over Polen. Ja. Dus die heb ik hier allemaal om de tafel gehad. En die probeer ik nu toe to te bewegen om mee te gaan doen. Naast hun scriptie om mee te gaan doen aan die, die spoorzoekscursus. Ja, okay. Kunt u kort iets vertellen, inderdaad, over uh, Poolse immigranten en Den Haag? Waarom uh, is het nu uh, volgend jaar uh, dat spoorzoekers gebeuren uh, op Polen toegespitst? Nou ja, het is meer zo. ...die... die, die... Dat, er is ook een website ik ben ook ik ben een aantal andere 20 jaar geleden de stichting Centrum voor de Geschiedenis van Migranten opgericht dat, is, dat zijn al verschillende partijen in Nederland en binnenkort ook een aantal Belgische partijen die historisch onderzoek naar migratie willen um, willen versterken en um, dat aan een breder publiek willen overdragen door middel van populaire boeken tentoonstellingen, documentaires, etc. nou die die, die die, dat Centrum voor de Geziening van Migranten dat, dat, zoals ik al zei, dat bestaat al uh, bijna 20 jaar okay, ja. en we hebben daar ook geld binnengehaald de afgelopen jaren om een, om een website te bouwen, ja. een informatieve website dat is die 5 evenmigratienl Hoe heet u? www. 5 Oh ja okay, yeah. En, en daarin proberen we die nou precies wat het zegt, 5WM migratie om voor om, zeg maar, een van, van breed publiek ja. van, van middelbare scholieren tot journalisten, tot mensen die met genealogisch of familieonderzoek bezig zijn ja. om die in allemaal korte stukken want dat moet, dat hoef ik jou niet te vertellen dat, dat moet op een website, allemaal korte ja. stukken toegespitst ja. uit te leggen hoe die geschiedenissen in elkaar zitten ja. van allerlei vormen van migratie uit allerlei landen ja. in allerlei beroepssectoren door de tijd heen en daar zit ook een component aan dat mensen dat zelf kunnen aanvullen ja. met hun verhalen foto's, et cetera, et cetera documenten en dat gebeurt ook al want hij is vorig jaar in november officieel gelanceerd hij is nog lang niet af maar wel zover af dat hij gelanceerd kon worden ja, ja er wordt veel bezocht veel mensen plaatsen er ook vooral alles op scannen dingen en zetten ze dat erop ja. um, maar we dachten ook dat dacht ik in het bijzonder laten we nou eens kijken of je die website ook kunt gebruiken om, om een actie te beginnen ja. uh, op die website en gecombineerd met uh, Facebook, Flickr, Twitter ja. al die vormen van media waar ik minder verstand van heb social networks, social networks. maar anderen wel meer verstand van hebben die hebben gezegd, ja. nou, laten we kijken of je zo'n community gemeenschap kunt opbouwen, een jaar lang ja. Ja. Ja. Um, en dat is, dat, daar is dat geef Polen gezicht uit, uit voortgekomen daar heb ik teksten voor gemaakt uh, dat, dat combineer ik dan met die spoorzoekscursus maar het gaat mij ook om gewoon eens een jaar lang te kijken wie zijn nou die Polen in Nederland en niet alleen de Polen die er nu komen maar ook uh, die er hier in het verleden zijn geweest ja. Nou, waarom doe ik dat? dat, dat lijkt me evident waarom ik dat doe uh, en, en dat, is een, dat is omdat ik de afgelopen anderhalf jaar gezien heb dat, er, uh, dat die hele beeldvorming over Polen totaal negatief is geworden. Ja. Ze zijn toen beter de witte Marokkanen aan het worden in de media. Ja. En ook in de politiek. Ja. Het mooi voor de Marokkanen hoor, trouwens. Dat is mooi voor de Marokkanen om een tijdje zo in de looten te verkeren van, van de negatieve... Nou ja, misschien negatieve is er genoeg negativiteit voor allebei de groepen. Ja, ja dat zou ook nog kunnen. Ja. Um, ja. Maar ik, ik, ik dacht, ja, als, en ik heb ik toen al pers een tijd lang gevolgd, van alles opgevraagd. En ik zag... Ja. Ik zag twee dingen. Eén is uh, inderdaad die, die snelle verharding van de beeldvorming. Uh -huh. um, met de drie, de drie grote kristallisatiepunten uh, zijn toch uh, ja. dronken, ja. uh, aanrijdende veroorzakend en dakloos. Dat, dat, dat domineert nogal. Ja. Dat het volgens mij zou moeten gaan om. Daar gaat het soms ook wel over. Over de uitbuiting door uitzendbureaus. Over, over werkgevers die misbruik maken. Ja. De moderne vormen van, van, van slavernij. Ja. Die we in de jaren 60, 70 natuurlijk ook gezien hebben. Daar zou je het over moeten hebben. Maar het ligt echt op. Typisch natuurlijk ook dit kabinet. En deze de politieke wind van de laatste jaren. Die, uh, die, die, die, die, die voorzaken alleen maar troubles in dit land. Ja. Dat wil niet zeggen dat dat niet gebeurt hoor. Maar ja. Zoals ik vorige week tegen iemand zei je moet je, over de radio: Je moet je maar voorstellen dat je 30 jaar lang in, in Australië woont. Als, als een Nederlandse gemeenschap, ja, ja. als immigranten. Er wordt fantastisch over je geschreven, altijd. Dan komen, er komt er een nieuwe golf, of een nieuwe groep Nederlanders. Die zorgen voor uh, een tijdje voor, voor wat rottigheid en overlast. En ineens straalt dat terug op die hele groep Nederlanders. Ook degenen die er al 20, 30, 40, 50 jaar zijn. Maar het kan altijd zijn dat er inmiddels te veel zijn en dat daar mensen er genoeg van ja, krijgen. Gooi je het hard? Ja, het is een soort sneeuwbal als, als, als het wordt opgepikt door, um, ja, denkt... door bepaalde politici en door de media. Ik ja, denk dat het enigszins los, los staat van uh, de realiteit. Uh... In het geval van Polen zie je dat heel duidelijk. En dat ja. zag je natuurlijk in de jaren 60, 70 met met Marokkanen precies hetzelfde. De arbeidsmarkt had de behoefte aan. Als je de arbeidsmarkt geen behoefte aan hebt, komen er niet meer Polen hier naartoe. Ja. Dat is gewoon simpel. Natuurlijk heb je een klein percentage dat de gok neemt. En hier naartoe gaat. Maar geloof mij, in zoverre heb ik natuurlijk de migratiegeschiedenis wel bestudeerd, dat het grootste deel van de gevallen zijn dat mensen die, ja, die proberen hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. En dat doen ze in een ander land. En als hier geen kansen zijn, als, als er in de bouwen en daar in het Westland en waar dan ook geen behoefte aan zou zijn, ja, dan keren mensen terug en dan gaan ze naar Engeland of naar Frankrijk of naar elders te u meer vertellen over die uh, aandachtspunten waar, wel, uh, waar die focus op zou moeten liggen? Ook positieve dingen, behalve uitbuiting en uh, op de arbeidsmarkt. Nou ja, als je het hebt over hoe je het. Ik, ik vind het, ik vind het uh, opvallend dat, dat als je naar reportages kijkt, uh, zowel televisieradio als, als, als geschreven media uit de jaren 60-70, bij Marokkaan of Turken en daarvoor Polen, Joegoslaven... En, of uh, Spanje, de Italianen... en Joegoslaven... dat het heel veel ging over, over uitbuiting... en over overlast door overbewoning... en dergelijke. Ja. Nu gaat het daar veel minder over. Het zijn al kleine geschiedenisjes van mensen... of de persoonlijke verhalen van mensen. Biedt dat voldoende tegenwicht aan... die negatieve Geen, geen, geen idee. Ik weet, ik weet alleen dat dit is, dit is een manier... die ik kan bedenken om er iets aan te doen... Er zit, er zit ook een wetenschappelijk vraagstuk achter, namelijk uh, vanuit de sociologen die zich, of sociale wetenschappers, die zich momenteel mee bezighouden, die zeggen um, uh, Twee derde van die mensen, dat is gewoon, die zijn tijdelijk, het zijn seizoen, seizoensarbeiders. Mm -hmm. Die gaan wel weer, die gaan terug. Um, en uit, uit dat, dat onderzoek wat, wat, wat, wat gedaan wordt door een, door een aantal mensen vanuit de universiteit ook voor het Rijk en ook voor, voor bepaalde gemeenten, komt dat ook naar voren, als je mensen vraagt ja. zeggen ze dat ook ja. Ja, een derde zegt, we blijven, Een tweede zegt, we gaan terug ja. dan zeg ik dat is bij zoveel groepen in het verleden onderzocht iedereen bewijst lippendienst iedereen wil ook terug, maar twee derde van de mensen gaat niet terug ja. ik denk dat dus ze twee derde blijft. dus dat je daar ook je beleid ja. op af moet stemmen ja. Ja. dus ik, ik, ik bestrijd ook datgene wat ik vanuit die sociale wetenschap nu hoor en wil dat ter discussie stellen okay. kijk, ik weet het allemaal niet, ik ja. weet helemaal niks van Polen ja. Ik wil het discussie stellen vanuit mijn inzicht in migratiegeschiedenis. En ik vind in een stad waar je zo snel zoveel negatieve beeld van ziet over een groep. Moet je kijken, hoe zit die groep dan in elkaar? Welke verhalen zijn er over te vertellen? Wie zijn dat eigenlijk? Waar komen ze vandaan? Wat doen ze? Ja. Dat is wat ik wil laten zien. Ik wil het beeld nuanceren. Ja. In kleuren. Ja. Ja. En dat is niet een de plakplaatje waar alleen maar zwart en wit op zit. Ja. Dat, dat is het idee. Ja, dus zo heeft uh, die, die, die kleine verhalen van individuen, zou dus ook in het grotere plaatje, toch een functie, ja. Daar ga ik vanuit uit. Ja. Of dat dat allemaal oplevert, voldoende. Kijk, ik weet nu al bijvoorbeeld dat er, dat er bepaalde uh, Poolse rechters zijn geweest voor de oorlog. Je bent internationaal gerechtsafwerken, één voor de oorlog, één vlak daarna na en één in de jaren 70-80. Er zijn al drie Poolse rechters die hier een rol hebben gespeeld en dat, sinds kort weet ik dat ik weet ook dat er materiaal over is dus ik heb een student erop gezet we gaan er onderzoek naar laten doen mm -hmm. dat, kan, dat kan een heel mooi hoofdstuk zijn zeg maar in, die, in die lokale, in die Haagse geschiedenis die Polen waarom, waar, was er een netwerk rondom die Polen voor de oorlog welke rol hebben zij gespeeld in deze internationale stad van recht en vrede het mm. is even één onderdeel hè? Ja. Polen die hebben geholpen bij, bij, bij, bij de bevrijding van Nederland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog Polen die in de mijnen hebben gewerkt uh, veel vrouwen die hier naartoe zijn gekomen trouwens heel helft van die polen is trouwens vrouwen oh, ja. waarvan een deel met Nederlanders is gehuwd in de jaren 80-90 hier naartoe gekomen met Nederlandse mannen te huren, ja. toen de muur eenmaal was gevallen ook dat vind ik een hele interessante ontwikkeling kortom, ik wil gewoon meer inzicht krijgen in wie zij zijn en wat zij hebben betekend voor die, voor die Nederlandse samenleving, welke plek ze innemen uh, uh, wat kunt u al zeggen over de polen die in Den Haag zijn, heeft u al een beeldje? een klein nee. beetje beeld kom nee. Okay. nee, niet meer dan wat ik, wat ik wel eens in de krant geschreven heb de Poolse winkel C, ja. Kamilski, wat ik, die nu trouwens al niet meer Kamilski heet in de, in de Zoutmanstraat heb ik ja. eens een keer een okay. stuk over geschreven Hij ah, okay. ik wel eens in mijn dienst geweest in, de, um, in het Spaanse Hof in het Westeinde waar uh, katholieke diensten zijn op, op zondag ah, ja. op Polen uh, een Poolse fotograaf uh, waar is zo'n boek nou, moet die, erg zijn. die heeft de bij mijn straat ge gefotografeerd Een jonge, jonge Pool Een ja. relatief jonge Pool. en die, die, die Poolse fotografen die, die hebben zich ook verenigd In een, in een Poolse fotografieclub Dat, ja. vind, dat vind, ik al, vind ik al heel interessant Hij, hij wordt ook spoorzoekerzaam samen met zijn vrouw Ze zijn allebei Pools Hij ah, ja. uh, spreekt net genoeg Nederlands om dat ook te kunnen Dus dat, dat Ik weet dat er zo'n vereniging is ik ben een keer naar de post. Ik woon in de Zuidmanstraat en Ik was een keer bij de poststandarts. Oh, je bent al een de geweest. Ja, ja, ja. ja. Ze was erg onder de indruk van, van mijn gebit. Ja. Zo ik er ook op. En ik vond dat ze een hele mooie assistent had. Ja. Ja. Ja. Ja, ik had een actuele vraag om mee te beginnen. En dat is dan die, uh, die allochtonenstop die de VVD had voorgesteld voor Den Haag. Maar ze, bent u daarmee bekend? Ja, ik hoor het. Ja. En, uh, nou ja, ze zijn al grotendeels op teruggekomen, onder andere door GroenLinks. Dan. Heeft u daar een specifieke mening over of allochtonen stoppen überhaupt uh, zin hebben? Nee, allochtone stoppen is net zo absurd als, als dat, dat geleut over massa-immigratie en zodat Nederland al tien jaar geen massa-immigratie heeft. Ja, precies. Er gaan meer mensen weg dan mensen binnenkomen. Ja. Uh, dat, dat is natuurlijk allemaal politieke retoriek maar goed, ja. dat, beetje, dat zijn een beetje open deuren lijken mij uh, daar kan ik ook niet meer over zeggen dan wat gezond verstand me ingeeft uh, politiek, of, uh, migratie laat zich niet zomaar reguleren, wel dan natuurlijk de toelating tot een land, maar ik zou niet weten hoe je bij burgers van de Europese Unie die toelating ja. uh, zou moeten gaan reguleren bovendien geloof ik ook deels in die, in die werking van zo'n zo arbeidsmarkt als daar op een gegeven moment geen behoefte meer is aan Polen. Omdat ze te duur worden. En als je goedkoper Chinezen kunt krijgen. dan zul je meer Chinezen hier naartoe zien komen. Ja. In zekere zin zou de politiek zich daar niet al te veel mee moeten bemoeien. Ja, dat de, economie, de economie zou ook meer moeten reguleren. Dus ja, de arbeidsmarkt. Die het, uh... Maar die bepaalt het ook. Ja, en het is juist ja. de spanning tussen, tussen zeg maar de arbeidsmarkt. en wat de politiek en bestuur vaak uh, over denkt of bij wil. Um, dat, dat, dat leidt ertoe dat, dat je allemaal van die, van die grijze en die zwarte circuits krijgt. Ja. Waarin zaken niet goed, goed geregeld worden, omdat ze niet goed gecontroleerd worden. Omdat de politiek te veel wil regelen ontstaat dat? Uh, Zij u dat? Nou, kijk, de, de, de, de, de, de politiek heeft het idee dat je dat kunt regelen. Oh, ja, okay, ja. Terwijl in feite is het de arbeidsmarkt die het regelt. Ja, ja oké. Okay, ja, ja. Dus als je. Uh, migratiestop zou afkondigen dan zou er een zwarte markt aan arbeiders arbeiders natuurlijk is het steeds meer illegaal of een zwarte arbeidsmarkt, ja, ligt ja. aan het Europese of niet-Europese burgers, ja. burgers zijn ja, ja. maar in ieder geval getuigt het van een volstrekt gebrek aan inzicht in hoe die samenleving in dat opzicht werkt ja, ja, ja. mobiliteit is, is toch de norm migratie is de norm nou ja. Oh ja, ik was nog iets uh, interessants uh, uh, dat de expats een uh, Speciale groep vormen immigranten. Omdat die niet uh, zozeer integreren, uh, uh, dat daar zeg maar, wel van geaccepteerd wordt dat ze hun eigen schone en dergelijke uh, oprichten. Is dat iets wat daarna onderscheidt qua migratie, uh, expats? Nee, nee, want die, die heb je ook in Amsterdam en Rotterdam. Daar heeft het natuurlijk wel veel, volgens wij. Ja. Niet zo, allemaal die, die internationale hoofd hier hebt van internationale bedrijven in het verleden van oliemaatschappijen. en, maatschappijen en deels ook uh, ver uh, verzekeringsmaatschappijen met een band om het Indië in het verleden een, een promovendus van Leo en mij Annick Smit die, gaat nu, die is nu onderzoek aan het doen naar de experts in Den Haag en in Jakarta ook om te kijken, want dat is natuurlijk een, een speciale vorm van, van migratie, hè? een ingewikkelde vorm van migratie uh, het, is, het is eigenlijk de meest gewilde vorm van migratie voor een stad mm -hmm. Want je, je plukt er de vruchten van Mensen zijn nodig, ho hooggeschoolde mensen zijn, zijn nodig. En, en men, men gaat op een gegeven moment weer, uh, weer, weer terug. Dus je hoeft weinig te doen aan zeg maar de, de inburgering. En je aanvaardt, voor een, je aanvaardt voor een langere periode dat die mensen ja. alleen maar economisch uh, integreren. Maar ja, absoluut natuurlijk niet sociaal. Hoewel een deel, een deel daarvan toch hier natuurlijk ook wel partners krijgt. en Kinderen die naar school gaan. Je arbeidscontact wordt verlengd Dus ik weet niet precies hoe die cijfers liggen hoor. Ja, geeft nou, natuurlijk wel de grootste expat community Alleen wat is dat dan? Wat is dat eigenlijk precies een expat Als je na tien jaar blijft ben je dan nog een expat ja. Of ben je gewoon een tijdelijke migrant Er wordt veel aandacht aan gegeven Er is een enorme Discrepantie tussen natuurlijk Hoe er aangekeken wordt eh, tegen hoe, hoe of, of zij de Nederlandse taal wel of niet moeten leren Want dat zegt men dan Versus uh, degene die dat dan wel moeten doen. Dat is ook een hele ingewikkelde discussie hoor. In Polen, natuurlijk ook zo. Als je niet weet of mensen blijven, geen dan wel aan, aan, cursussen aanbieden, hoewel die cursus straks iedereen zelf betaald moeten worden en de overheid dat niet meer doet. Dus dan dus kom je nog een enorm probleem. Of bepaalde uh, mensen dat zelf. Nou, om toch nog even terug te komen op het ene laatste onderwerp: uh, uh, met de economie die het uh, zelf reguleert. Ja, vindt u dan... Vindt u een uh, erg liberale visie daarop? In de zin van... Uh, ja, bent u daar in dat u het zo vrij wilt laten... En uh, niet wilt sturen door de overheid? Ik zie ook niet wat de overheid erin kan sturen. Je hebt in het verleden natuurlijk allemaal verdragen gehad... Met Spanje, met, met Italië, met... Marokko, met Turkije. Het is allemaal groots gevierd na 50 jaar. Spanje moet nog gevierd worden volgend jaar. 50 jaar. Zo'n zo, zo wervingsverdrag... Dus ik, de, de, dat Nederlandse bedrijven met, met toestemming van de Nederlandse overheid en de Marokkaanse of Turkse of, daar mensen mochten werven alleen het grootste aantal mensen werd niet geworven kwam spontaan, vrijwillig omdat ze natuurlijk hoorden en zagen en merkten dat er een arbeidsmarkt was eerst in, in, in Spanje toen in Frankrijk, toen in België, Duitsland en Nederland om, om aan het werk te komen dus je kreeg gewoon een, een Europese kettingmigratie ik zie niet zo goed in. Dus er is meer spontaan gekomen dan geworven. Nou. Toen dacht men: we willen het reguleren. Maar eigenlijk zag je zelfs daar hè, dat het niet reguleren valt. Ja, waarom niet? Nou, want die arbeidsmarkt zegt: kom maar, en we ja. kunnen jullie gebruiken. Hebben we goedkope arbeidskrachten nodig? Ja. Uh... ja. Jij zegt: is dat liberaal? Uh... Dat is interessant. Ja het is niet liberaal in die zin dat ik vind dat alles vrij moet worden gelaten. Want ik vind dat, dat als er een. dat die bedrijven. en daar zou de overheid een rol in kunnen spelen. dat die bedrijven. of de mensen die huizen verhuren. Um, de hele discussie die je nu in, in het Westland hebt. ze willen wel, wel, wel al die Polen die daar werken. en andere Midden- en Oost-Europeanen. maar ze willen eigenlijk niet. Um, zorgen voor. huisvesting. permanente huisvesting. Ja. Want daarmee zouden ze al. als het ware al aangeven dat die mensen. blijven. Maar dat is gek, je hebt mensen wel benodigd voor je arbeidsmarkt... ...maar je ziet ze niet als migranten. Je ziet ze gewoon als... soort tijdelijke arbeidskrachten die je dan weer terugstuurt. Maar die houding... ...vind ik een hele vreemde houding. Ja, ja. Van een samenleving. Ja. En daardoor ontstaan dus ook die mensonderende omstandigheden. Van overbewoning... ...en, en, ja. en, en, en die uitzendbureaus... Die, die, die, die, ...die weet je met allemaal straffen werken... En, en, ...en allemaal regelingen... door mensen... ...nog een deel van de salaris ook kwijtraken. Dat we alles maar moeten accepteren. De overheid zou... ...ja, dat zie ik helemaal niet met dit kabinet gebeuren. Trouwens ook met het vorige kabinet. Die zou die migratie moeten zien als een positieve factor in de samenleving. Ja, ja eigenlijk wil je die migranten weg hebben... ...als er geen arbeid meer is dat is eigenlijk wat mensen liefst willen ja. en dat is toch gek want je, dan je hebt je wel een welvaart maar dat is natuurlijk destijds verkeerd gegaan met veel Turken Marokkanen die hier naartoe kwamen en tot, tot diep in de jaren 70 en een deel van de jaren 80 uh, zeer gewenst waren ja. dus die bleven ook komen Alleen um, een keer de oliecrisis hier langzaam, langzaam dat, dat, dat, die, dat de, de, de, de economie ging, ging veranderen ja, en toen wilde men eigenlijk dat die mensen weg zouden gaan maar ja. die mensen hadden al jarenlang rechten opgebouwd. En die zagen erbij al hangen dat ze niet meer terug zouden kunnen keren op het moment dat het nodig zou zijn. En de, de omstandigheden in Marokko waren en zijn nog ja. veel slechter. Dus wat deden we? Men liet ze gezinnen overkomen. Je hebt toen gezinsvorming, gezinshereniging. En dat heeft in tijden van economische crisis, want dat was het toen zo, dat heeft natuurlijk geleid tot een enorme, tot een enorme um, uh, um, aanslag, zal ik maar zeggen, op die, die welvaartsmaatschappij die wij hadden. Daar is wel iets goed misgegaan. Maar ja, goed, dat feit moet je maar van tevoren accepteren. Ja. Als je die mensen heen haalt, of. Je kan het er ook inderdaad niet verbieden die gezinshereniging. Uh. Het is toch logisch, uh, ja, als ze hier zijn inderdaad, zoals je dan beschrijft, dat ze, hier, dat ze niet meer weg willen naar een slechter land uh, waar ze het slechter hebben. En dat ze niet uh, gezinsherenigen, dat ze niet hun partner hierheen halen. Dus, ja, oplossingen, of de oplossingen. Daar is geen oplossing voor nee. maar al, al, Als je wilt profiteren van goedkope arbeidskrachten... En je wilt die in het reguliere arbeidsmarktsysteem en niet allemaal illegaal of zwart of whatever, ja. dan is dit een van de consequenties. D dat is misschien Amerika of zo, waar je veel uh, zwarte Amerika. arbeiders uh, hebt. Ja, ja. ja die, die zien wel in de eerste plaats, net zoals Canada en Australië en Nieuw-Zeeland dat lang gedaan hebben. Die, die zien zichzelf natuurlijk ook als een migrantenmaatschappij. In Nederland is wel enorm afhankelijk van migratie, voortdurend. Een bepaalde periode uitgezonderd, in de 19e en begin 20e eeuw. Maar um, men is het wel, maar men ziet zichzelf niet zo. De discrepantie blijft maar voortdurend. Waarom ziet Nederland zich dan niet zo? Het is gewoon een misverstand. Dat, dat is nou ja, een gebrek aan historisch bewustzijn, dat sowieso. Um, Um, ja, waarom men zich zo niet ziet, dat zou ik ook niet weten. Het is dus politiek, politiek, denk ik, niet, niet, niet, niet opportun. Het is heel lang politiek niet opportun geweest. Ik bedoel, je hebt al die stromen gehad, weet je, bij de decolonisatie: de mensen die hier naartoe kwamen. Eerst uit Indonesië, Indië, Indië, -Indië later uit Suriname altijd maar gedacht, weet je, die mensen gaan weer terug of die mensen blijven daar, ook bij Suriname, als de omstandigheden maar veranderen Maar ook in Suriname, wat toch een Nederlandse, deel van het Nederlands Koninkrijk was. die Indiërs, die werden toch wel als Nederlanders ontvangen? Die werden wel als Nederlands maar men, men probeerde, heeft Wacht men, wel, men wel, heeft, we wel geprobeerd om zoveel mogelijk, zeker de, de gekleurde mensen, dus de Indo's, de ja. Euroziaten, om die daar te houden. Wat er wat altijd onder ligt, Leo en ik vorig jaar een bundel uitgebracht waarom mensen in de stad willen wonen, vanaf de middeleeuwen tot nu. En wat, er, wat, wat je in al die studies ziet, de grote aantal mensen die we daar stuk over hebben laten schrijven, de migratie is daar de wel een rode draad, is dat al die steden, je ziet het nu op nationaal niveau, al die steden, die proberen voortdurend maar om de goede mensen binnen te krijgen en de slechte buiten. Maar dat is ongelooflijk ingewikkeld. ...ja... Want iedereen ziet zijn kansen. Als je veel kansen aanbiedt, en dat doe je -Ja als samenleving, bijvoorbeeld hè, werk of opleidingen, of andere leefstijlen, subculturen, noem het allemaal maar op, dan gaan mensen daar gebruik van maken. Zijn er nu gebouwd in de geschieden... Zijn er nu landen die echt ges, uh, gesloten zijn en niet uh, migranten toelaten? Zijn die er uh... in het Westen, bij voorkeur? Nee, toch Nee, nee, Engeland, Duitsland, Frankrijk. Iedereen worstelt wel, sommige groepen die ik maar dekolonisatie, zoals Algerijnen in Frankrijk. Duitsland veel met Turken. Dat is de, daar focust alles zich, zeker sinds Saracin natuurlijk, allemaal op het, Turk, het Turkend probleem in de grote steden. Maar hier, hier zie je het gewoon, als je, als je het nauwelijks nou geschiedenis studeert, zie je het van de ene groep naar de andere gaan het is wel steeds een nieuwe groep waar de angst op geprojecteerd wordt dat die samenleving te snel verandert ja. ik vind gewoon dat er een kankzinnige discrepantie is tussen hoe de politiek en het bestuur aankijkt tegen migratie en de werkelijkheid van de migratie die voortdurend dus doorgaat je hebt het wel eventjes over 150.000 Polen... Die, die, uh, die hier waarschijnlijk op dit moment... dat zijn ongeveer de schattingen. Ik kan het allemaal niet precies berekenen. Ze hebben dus, dus 150.000 Polen... die zo de afgelopen tien jaar hier naartoe zijn gekomen. Of zeg, laten we zeggen 120. Dat zijn 30.000 al waren. Dat, dat zijn hele hoop mensen. Ja, en wat, wat ziet de politiek dan verkeerd aan Nou ja, dat, dat, dat, dat je dat op andere manier... Dat je dat, je, dat je dat kunt afremmen of dat je de geep kunt krijgen terwijl je alles zou moeten doen om wat, wat Limburg dus wel doet Want Limburg ziet, hè, die heeft daar de vergrijzing en die ziet dat, dat je die, die polen ongelooflijk goed kan gebruiken om, om de samenleving te versterken en er is ook arbeid voor hen kortom, zij zorgen eigenlijk voor een verbeterde demografische infrastructuur en dat, dat is hier in de grote steden is daar een is daar toch heel snel een paniek, paniekreactie op Ja, omdat we denken dat we het heel goed hebben hier Of ja. hier hebben we meer te verliezen of zo? Nou, ja, dat is toch het idee dat het uh, Nou ja, dat is een onzekerheid over hoe, hoe moeten we er ons op richten En dat, dat is toch het idee van die tijdelijkheid die altijd een rol speelt De mythe van het tijdelijk ja, verblijf noem ik dat ja, ja, ja. Dus gaan we nou wel inburgerskwesten doen of niet Gaan we er nou wel uh, zorgen dat de kinderen hier op school komen of niet uh, wat, wat gaan we nou precies doen omdat men, dat, omdat men daarin gewoon, gewoon dat, is, dat is ook niet makkelijk en daar niet goed greep krijgt op die op die, op, op die ontwikkelingen daardoor wordt er gefocust op, de, op de, de en uitvergroot worden de problemen dus dan gaat het ineens hè, voor op de Haagse grond weer of ja, ja. dan gaat het weer over de daklozen het uh, is ook opvallend dat natuurlijk bij elke aanrijding nu wordt genoemd of het een pol is of niet ja. Terwijl, is het, is het nou erger? Het is al erg genoeg... dat iemand dronken met een auto ergens doorheen rijdt. Maar maakt het uit het of het een pol is? Ja, de discussie daar daarbij altijd. Dus, nou ja, goed, als het publiek dat wil weten, dan... Ja. Nou, naar mijn idee lijkt het me voor een samenleving... en zeker vanuit het bestuur... Lijkt het me zinvoller om, uh, om je te richten op datgene wat de mensen verbindt en ook die Poolse gemeenschap verbindt. Daar beginnen we ook langzamerhand te zoeken. hoor. Er, er komt al een, heb ik begrepen, een Pools platform uh, om ook met de Rijksoverheid in uh, conclaaf te kunnen over de, over de problemen. Maar ik denk dat je een betere onderscheid moet maken tussen, tussen de zogenaamde integratieproblemen en de arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs- en zorgproblemen. En ik vind dat de hier hoort bestuur thuis. Die integratie, daar zorgen mensen zelf wel voor. Waar moet op bestuurd worden? Nou, op, op, op, op, op waar het bestuur voor is. Uh, arbeidsmarkt, huisvesting, ja. zorg, onderwijs. Dat soort treinen En de problemen? En niet zozeer op, op, op, op wat ja. je nu voortdurend leest, op, op de integratie. Ja. Okay. He, waarin je al snel de, de meest baarlijke... Het de meest vreemde stereotypen dat we ronden gaan doen. Ja, die mensen komen uit, uit, uit, uit, uit, uit zeg maar het platteland van, van Polen. Het staat toch ver af van wat hier in Nederland gangbaar is. Ja. Voor, je, voor je het weet ontstaat er de Pool als de orthodoxe katholiek... ...die geen aansluiting heeft gevonden bij de westerse democratische normen en waarden. Ja, ja. Uh, vandaag uh, was dan het nieuws dat de uh, minister van Onderwijs... Uh, ...de strijd tegen de zwarte school opgeeft... Dus dat zou dan het, ja. goed zijn in die zin. Dat ja. dat toch niet, uh... Het gaat de kwaliteit van het onderwijs en niet, ja. en niet meer om wit uh, en zwart. Ja. Alsof je sommige, sommige scholen in sommige wijken niet, niet, niet extra zou moeten ondersteunen. Wat er nu trouwens ook vaak wel eens gebeurt. Om, om, omdat het om sociaal-economische achterstanden gaat. Oké, okay, want dat, dat is voor mij het achterliggende aspect. Waarmee ik voor jou ook in de... Een C-geloof ik een stuk over hebben geschreven. Ja. Het, het, het, het hele probleem is, is geëtniseerd het, het gaat alleen maar om de etnische achtergrond van mensen, dat er om sociaal-economische achterstanden gaat. Hm. Het is al zo, in, in, in ja, wat, wat we hebben gezien, een bespreking van een bundel met reacties op Saracin in Duitsland: dat kinderen uit, uit dus Turkse kinderen en andere Duitse kinderen uit vergelijkbare milieus. Al betere schoolresultaten hebben dan. die Turks-Duitsen, Turk dan de andere Duitsen. Dus dan zie je dat dat, dat, dat milieu, ja. de opleverende ouders. Ja. natuurlijk een, een, een veel belangrijke factor is. Ja. in of mensen het redden of niet. Ja. Waarom. Ik heb dat stuk gelezen. Uh, is er. Uh, sinds de jaren 70... of eindjaar 70... wordt heel erg gericht op etniciteit en religie. Maar uh, ja. Waarom, Waarom uh, is dat uh, het focuspunt geworden in plaats van uh, het oude idee van klasse en de sociaal-economische stand. Dat dat sturend is voor uh, de problemen en dergelijke. Ja, nou, het, is, het, is een, het, is, het is een langzame verschuiving, uh, verschuiving geweest. 1 jaar begin jaren 80, omdat er toen veel, veel migranten waren. ...en de achterstanden werden geconstateerd. En mensen worden geclassificeerd... ...zoals je weet door het bestuur. Uh, nu, uh, nu al met die rare term... ...moelanders. Nee. Um, en toen werden het... Etnische, ...ineens etnische, etnische minderheden. Dus die focus is heel sterk... ...in Nederland op het, op het ander ...altijd in Nederland is geweest... ...op het anders zijn van mensen. Ja. Vaak op het religieus anders zijn. Dus een sterk conforme conformeringsdrang... Ja. Misschien heeft dat wel iets met die verzuiling te maken. Dat, dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Maar de, ik weet het over Indische Nederlanders... in de jaren 50, 60. was werd ook heel erg gefocust op het... Uh, op het anders zijn. He? Oosters, uh, Oosters en Nederlands... werden ze al genoemd. Zou het een wegvallen het van de, Oosten... de verzuiling zijn... dat uh, mensen misschien... Uh, de verschillen misten en... Uh, daarom weer... verschillen gingen zoeken in de samenleving. Ja, ja nou... het, het, het, het, het het kan ook zo zijn dat die, welvaarts, uh, uh, we zeggen, die, die welvaartsmaatschappij zo is ontwikkeld in de jaren 70, 60, vanaf 60 tot de jaren 80, dat het idee was dat die klassenstrijd wel voorbij was. Op een gegeven moment was er ook het idee van ja. de geschiedenis is voorbij, Fukuyama, voor ja, ja. dat het liberalisme heeft gewonnen, we hebben ons kapitalistische systeem, dat regeleert zich allemaal vanzelf. Um, arbeiders hadden het allemaal al veel beter in Nederland dan ze het natuurlijk ooit gedaan hebben, wat, wat absoluut zo is. Ja. Ook mijn, ik als arbeiderskind die kon, kon gaan studeren dat hij een beurs kon aanvragen. Ja. Een renteloze lening. Ik wil vrij laat gaan studeren. Eerste avondonderwijs. Ik, ik, ik heb gebruik gemaakt van die emancipatiegolf. Ja. Het idee was van dat was voorbij. Ja. En toen bleek het niet voorbij, want je, je zag ineens groepen in die samenleving, met, met opnieuw achterstanden. Ja en die achterstand zijn geëthniseerd en die zijn langzamerhand uh, sinds, zeg maar, sinds de jaren negentig zijn die opnieuw, is een oud-etiket we uh, zijn toch te, gaan teruggeven op een oud-etiket en dat is dat het religieuze groepen zijn, het zijn ja. moslims ja. en daardoor niet te integreren en wat voor rijden dan gaf je nou daarvoor aan? Uh, of je, ja, dat is die klasstrijd zogenaamd gestreden Lief... Ja, nee, de reden uh, om uh, toch weer te focussen op uh, etniciteit en uh, religie. Nou ja, etniciteit verdwijnt, omdat Nederland echt niet een heel sterke traditie heeft met etniciteit. Maar oh ja. wel met anders zijn. Anders zijn in, in, in West-Europa, zeker Nederland, ja. heeft altijd te maken gehad door de E.W.E. Met, met, met religie. Ja. Mensen zijn religieus anders. Ja. We hebben veel religieuze stammenstrijd gehad, zullen maar zeggen. Om dus anders zijn, uh, daarop letten, dat zat er gewoon in. ja. Zal dat verdwijnen misschien ooit in de toekomst? Of laten we daar zo op letten? Ga ja, gaan we ooit maar een, een uh, nee. politische uh, samenleving? Uh. Nee, weet je, mijn, mijn voormalige hoogleraar en leermeester Dick van Arkel... ...die, die zei ooit een interview tegen mij dat ik er 84 met hem had voor de Volkskrant uh, Uiteindelijk worden joden weer de dupe. Het zijn de oude zonderblokken waar het uiteindelijk weer op afgewendeld zou worden. Maar het zou heel, wel heel goed kunnen dat de Joden toch wel in West-Europa zijn, door de trouwens van de 20e eeuw, zijn vervangen door moslims. Ja. Als een soort ultieme ander. In Nederland heeft natuurlijk niet een hele diepe traditie met het raziale anders. Dat heeft het wel, hoor, via de koloniën. Mm -hmm. <coughs> maar het is niet diep verankerd in ons systeem, ah, zou ik maar okay. zeggen. Er ja. um, dus als de Chinezen hier gaan komen over 30 jaar. Tenminste in grote getalen. ...wat je wel kunt voorspellen, denk ik. Ja. Dan is het de vraag... Gaat, ...gaat dat het dan worden? Zijn we de Chinezen ultieme ander? Ik weet niet, het zijn allemaal gekke mannetjes. Hoe, ja, ja, er zijn redenen. Ja, er, er, er worden er altijd wel redenen gevonden... ...en ook in moraliteit misschien. Maar ja, is er niet de kans... ...dat, dat, dat we dat voorbij gaan? Uh, nee, nee, we gaan kans. Voorbij. nee, dat gaan we niet voorbij. Nee, dat... ...tenminste, ik zie niet... Ja, ik ben natuurlijk geen toekomstvoorspeller... voorspeller. Ik kan alleen maar kijken door de geschiedenis heen naar historische racisme, patronen en, en migratiepatronen. En ik denk niet dat het ooit een um, samenleving zal worden die, die, die, die goed kan omgaan met verschillen. Dat is precies wat de samenleving is: allerlei groepen bij elkaar, die moeten leren omgaan met verschillen. Ja. Daarom is het, het standpunt van de overheid erin erg belangrijk. Want die zet verschillen aan, of die relativeert ze. Ja, oké. Okay. En, en de media die zijn alleen maar de doorgeeflijke daarvoor. En die verschillen zullen natuurlijk altijd gevonden worden. Dat zou de overheid, eventueel zou de overheid daar iets aan kunnen doen of uh, mensen minder gaan letten op verschillen. Die zou niet zo moeten focussen op verschillen, maar... Nee, kijk, uh, die, die angst voor verschillen, die, die, die is er natuurlijk. En, en het populisme je, wat je nu hebt, dat maakt handig gebruik van, van, van die angsten. ...die natuurlijk ook versterkt zijn, weet je... ...maar ja, god, dat had je allemaal in 900, allemaal precies hetzelfde... ...in de grote steden. De angst voor... ...verontwortelingen, al die plattelanders die... Naar ...naartoe kwamen, vervreemding... ...prostitutie, ja. criminaliteit... Dit, ...het is allemaal helemaal niet zo... ...het is natuurlijk helemaal niet nieuw... ...alleen een, een politiek die dat gaat... ...die dat gaat lopen uitbuiten... ...en dat, dat gebeurt natuurlijk... Bij, ja. bij, bij, ...bij de LPF... ...was dat al zo, en nog het veel sterker natuurlijk... ...bij de BFF. Ja. Maar nou ja, ja ik las van een beschouwing inderdaad die zegt dat dat al vanaf de jaren bestaat. Uh, dat sentiment en uh, nou ja, de LPF werd verder dan uh, onder woorden gebracht. En, uh, maar die, die groep uh, mensen die uh, daar ontevreden over is, uh, de gewone stemmers daarop, die, die, dat is geen nieuwe groep, die bestaat ook al lang. Uh. Ja, die bestaat ook al lang. Maar ja, je moet niet vergeten dat ik in 1970 de opkomstplicht uh, voor de verkiezingen werd afgeschaft. Uh, ja. En dat heeft wel tot een, tot een halvering geleid van de mensen die uh, gingen stemmen. Op, op, op nationaal niveau, geloof ik, werd het 67%, maar op, op lokaal niveau, niveau vaak 29 of 53% van de mensen die nog maar gingen. Uh, en in dat opzicht is, is, is, de, is, de, is de kiezer. Ja, die, die, is, die is ook gaan veranderen in de loop van de tijd. Het aantal ambtenaren is, is gehalveerd binnen 15 jaar, ook in, in Den Haag omdat het een artikel 12 gemeente was. de talloze ambtenaren zijn ook lokaal, maar op de reisniveau gebeurde dat ook. Die, zijn, die, zijn, die banen zijn verdwenen. Welzijnswerk is, is gesloopt in Den Haag. Um, ook in die periode. Stadsvernieuwing is tijdelijk tijd lang uh, gestagneerd geweest. Ik bedoel, het zijn ook allemaal wel ontwikkelingen die geleid hebben tot een gevoel van. Wat Pim Fortuyn al verweestheid noemde, maar. Tot een gevoel van achterstelling. Veel burgers die die het niet, niet begrijpen wat er allemaal, allemaal gebeurt... En, ja. en zich niet serieus genomen vo, voelen ja. worden door de politici. Maar ja, dat uh, is rechtstreeks op aangestuurd... door die afbraak van de voorzieningen. Nou, die dingen hangen wel met elkaar samen. We, we vergeten dat snel. Maar er is toevallig iemand die, die voor mij een vooronderzoek uh, heeft gedaan... naar uh, zeg maar het kiezersgedrag in Den Haag... en de relatie met de met, met, uh, met ontwikkeling hier in, uh, hier in Den Haag. Nou, ik ga daar niet veel over zeggen... Want, Mooi moeten worden aangeboden. Maar um, één ding kan ik, kan ik er wel over zeggen. En dat is dat, er, dat die twee dingen die ik net noemde. Zeg maar de, de, de halvering van het ambtenarenbestand. een, een groot deel wegsaneren saneren van welzijnswerk. natuurlijk wel, wel voor, voor heeft gezorgd dat veel mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Ja. Want vroeger werden ze meer bij de hand genomen daarin of zo? Ja, er waren veel meer aanspreekplekken in, in een stad. En in, in, in, in wijken. Maar dat heb je natuurlijk nodig. Dus een deel van die, zeg maar die lagere sociaal-economische klasse is door de politiek ook steeds minder serieus genomen. Ja. Terwijl ze wel met hele grote ontwikkelingen te maken hebben gekregen, die, die voor veel mensen natuurlijk heel moeilijk uh, te plaatsen en te bappen zijn. Ja, welke ontwikkelingen dan zo al? Nou ja, de, de demografische ontwikkelingen in wijken. Ja. Om maar één ding te noemen. De, de, de hele ICT, de technologische ontwikkelingen. Ja. Ik, ik voel me allemaal mastodont... Ik weet al helemaal niet meer wat er, wat er aan de hand is. Ik maar die, die, die, die, die demografische ontwikkelingen, dat is dan migratie of uh... ja, nou mensen zelf ook wegtrekken. Hè. Natuurlijk, toen dat, toen dat, toen, toen de welvaart toenam, zijn natuurlijk veel mensen. Zo'n satelliet hm. zat een soort meer, om maar één voorbeeld te noemen. Honderdduizend ja. mensen. Een groot Haag komt. Komt natuurlijk ook omdat mensen. Het geldt ook voor Wateringsveld, Ippenburg. Uh, uh, Reiswerk voorburg is ook gegroeid door eigenaars ja. die daar naartoe zijn gegaan. Mensen trokken weg zodra ze de kans kregen. En, de, en wat, wat, wat gebeurde er met te wijken? Er kwamen heel veel migranten in te wonen. En het waren vaak lagerscholen migranten. Ja. Dat, dat, zijn, dat zijn belangrijke demografische ontwikkelingen. Wat het effect ervan precies is, weet ik niet. Dat, je, dat moet je uitzoeken. Maar die, die, die, uh, die, die demografie. Uh, uh... Die verplaatsingen van mensen, dat is wel heel erg toegenomen, inderdaad, door de welvaart. Ja. Want, want, want ergens staat dan dat het altijd al er was, maar dat neemt niet weg dat het nu veel meer is geworden. Uh, migratie was er altijd al, maar dat neemt niet weg dat er nu veel meer zijn. Nou, die mobiliteit, die mobiliteit ja, maar... was er al. Dat mensen dus ook binnen een stad of in de regio vaak verhuizen, ook binnen het Schilderswijk of Transvaal. Ja. Dat werd al in de jaren 30 een duiventeel genoemd, weet je wel, in mensen voortdurend fase. Maar als, als die mobiliteit een kleur krijgt, wordt die zichtbaarder. Oké. Okay. Ja. Okay. En als je dan geen bindende elementen hebt, doordat je bijvoorbeeld, wat je, wat je natuurlijk vroeger wel had, als je allerlei bedrijfjes en industrieën had, ook in de schilderswijk bijvoorbeeld en elders, waar mensen elkaar ontmoeten, bij Vredestein of, of, of bij Laurens. Op de ja. waarbij je weet ik al mijn gasten bij zo'n andere Nederlandse account moeten als je die, die bindingselementen niet meer hebt en je hebt veel minder welzijnswerk buurthuizen. Ja. en buurthuizen de, de buurthuizen vindt men langzamerhand eigenlijk al bespottelijk men bezoekt wel een sociale cohesie maar men heeft veel van die sociale cohesiestructuur die er was, heeft men weggenomen door bezuinigingen dus hoe moeten mensen elkaar dan treffen? Maar je kan je vragen of dat de rol van de overheid moet zijn. Ja, misschien moet het dat zijn als blijkt dat, uh, dat dat dus niet uit zichzelf uh, ontstaat. ik kan je voorstellen als de overheid zich terugtrekt en uh, niet meer uh, buurtcentra uh, financiert... of uh, dat je ervan uitgaat dat ze dat dan zelf doen. Maar dat gebeurt niet. Nee, ja, dat gebeurt niet. Het gebeurt niet zomaar. Nee, nee. Dat mensen organiseren zich wel. We hebben eigen organisaties, verenigingen. Die zijn natuurlijk op een smalle... En die zijn er juist op een etnische basis dan vaak. Weet je, en die ja, buurt of stads of, of whatever basis. Dus waar ontmoeten mensen elkaar dan? Ja, op school, kinderen. Ja, sportclubs. Nou uh, ja, goed. Sportclubs. Er, er, zijn, er zijn dus minder uh, plaatsen waar uh, echt uh, opgericht wordt dat je elkaar ontmoet. Uh, ja. Minder dan vroeger. Nou, vandaar dat er in het bestuurvak natuurlijk zo focus is op, op, op je, een week van de ontmoeting of, of een week van de dialoog of, of een, de, de, de buurtfeestjes die dan gestimuleerd moeten worden. Maar dat, dat is allemaal een, een manier om daar nog iets aan te doen. Ja. Terwijl in feite moet dat veel institutioneler zijn. Ja. Een terugtrekkende overheid leidt tot terugtrekkende burgers maar dat kan je helemaal niet meer verkopen aan mensen dat, uh, dat de overheid dat zou moeten doen want uh, nou ja, de tendens is toch de hele tijd of in ieder geval de populistische uh, uits uh, uitspraken dat, dat uh, de overheid moet afslanken constant dus dat zal niet uitgebreid uh, worden nee dat denk ik ook niet dus daar ben ik ook helemaal niet zo, zo, zo, zo positief over nee. die, die, die verwijzing van de samenleving zoals Fortuyn al dan noemde dat uh, dat zal zich doorzetten Vrijsje ja, ja, dan moet ik allemaal uitspraken gaan doen dat, uh, als, als, gewoon, als, als medeburger van, van deze stad, van dit land um, um, ik, ik kan alleen maar zeggen waar ik, waar ik verstand van heb is dat ik weet dat als een, als een overheid de verschillen tussen mensen gaat benadrukken mensen zich ook naar die verschillen gaan gedragen en, en dat, dat leidt tot meer, dat leidt tot meer uh, onderlinge uh, animositeit en, en, en verwijdering. Dat kan ik wel zeggen. Maar ik, ja, maar ik vroeg dan naar die, uh, uh, die initiatieven waar je mensen samenbrengt. Uh. Ja, dus enerzijds valt dat weg en anderzijds richten ze ook te veel verschillen. Dat zijn wel dingen die, die als je die in elkaars verlengde legt, dan krijg je een. Uh, uh, dan kun je mensen moeilijk aanspreken op, op, op, op het communale, zeg maar. Ja. Dus, ja, ja. Hoe, hoe bind je mensen nou, door, door een ideologie, door een politieke partij? Door religie. En ja, al die dingen... Daar is aan... aan daar is op... Uh, die zijn deels afgebrokkeld. Ja. Dus ja, het is ook zoeken naar... Wat, wat doe je dan? Waar, waar vang je mensen dan nog wel op? Nou ja... De, inderdaad, van buurtsendrum... Heb je geen meen, uh, dat je bij elkaar in de buurt woont? Ja, en in de stad... Nou, dingen die je in de stad gezamenlijk hebt... Die kun je wel degelijk benadrukken. En die kun je wel degelijk... Uh, gebruiken om, om, om, om, om, meer, uh, uh, om meer onderlinge contacten te, te, te stimuleren. Alleen weet je, ik zal hier niet tegen jou gaan zeggen: nou, dan moet je er allemaal weer ineens buurthuizen neerzetten. Je kan niet nee. eerst 20 jaar lang, 25 jaar lang alles afbreken, en dan weer, bovendien gebeurt dat ook niet in deze tijd, en dan weer zomaar opzetten. Nee. Ik zeg alleen dat er een samenhang is. Nou, daar moet gewoon naar gekeken worden hoe je dat uh, in kunnen, de goede richting op zou kunnen doen. Om mensen bij elkaar te uh, brengen. Ja, je, je, je, kan niet, uh, je kan niet in. Uh, kijk maar naar Zuidwest, Eskamp. Uh, nu wordt er heel veel geïnvesteerd. Ja, nu gaat ook het deel stils liggen, vrees ik. Maar er is heel veel geïnvesteerd. Weet je, Het dus stadsdeelkantoor, een soort Tweede Stadhuis en theater en van alles en nog wat. Maar, maar, maar 50 jaar lang, het begon natuurlijk prachtig in de jaren 40-50 met die opbouw. Nieuwe wijken, veel licht, ruimte, douches, kelders, noem het allemaal op. Een paar kleine winkelcentraatjes, maar voor de rest, wat was er? Er was één bioscoopje waarbij 80.000 keer dezelfde film werd gedraaid. Er, ja. er was geen theater, er, was geen, er waren geen normale restaurants, er waren nauwelijks kroegen. Ik bedoel, er was geen, dat ging wat een stad de stad maakt. Dat ging wat mensen zoeken. Ja. En waar ze elkaar ontmoeten en, en dingen opzetten gezamenlijk. Wel sport Wel sport, sportvelden okay. Nou ja, langzaam zie je maar nu wel Als je, als je daar iets aan wil doen Dan moet je, moet je zorgen dat mensen daar ook Uit kunnen gaan, dat die mensen daar ook Iets hebben In ja, ja, Iepenburg Wateringsveld zie ik dat ook geloof ik nog niet okay. Dan kun je natuurlijk zeggen Oké, okay, mensen hebben toch een auto of twee auto's dus Ze kunnen wel naar de stad gaan yeah. ja, Maar mensen zoeken natuurlijk ook Vaak binnen alle straal die je kunt bewandelen Zal ik dan maar zeggen daar is het niet voor niks dat er hier voor zoveel gebeurt, alleen in de binnenstad in het centrum. Je zou de stedelijkheid moeten bevorderen, ook daar. Ja, door bijvoorbeeld een bioscoop daar, subsidie of, weet ik veel. Een korting te geven of zo, belasting die ze moeten betalen. Gewoon op de een of andere manier dat soort. Sociale plaatsen te bevorderen dat ze ook daar uh, ja. zitten, bijvoorbeeld. Ja, de mensen kan je daar ontmoeten, want daar, want daar gaat het uiteindelijk om. Toch? Maar als je in bioscoop bijvoorbeeld neer en dan komen er mensen. Toch? Nou, of, of, dat, uh, dat blijkt toch wel in de binnenstad hier. Ja, ja, ja, ja. ja de, dus uh, zou je het eventueel aantrekkelijk moeten maken voor. Uh, zo'n bioscoop, uh, om daar ook een uh, vestiging te hebben. Ja, een theatertje, een galerieën, ja. en dat uh, gaat ja. toch geen wat stedelijkheid uit, maar wat, wat is dat? Uh, galerieën, uh, ja. feest, restaurants, winkels, uh, theater, uh, een bioscoop, uh, muziek, uh, pff, van alles. Want, want, want, want een stad is in wezen, wat is nou de van een stad, waarom zijn er nog steeds meer steden uh, de laatste okay. 100 jaar, 50 jaar? Ja. Omdat die het aantrekken van steden is dat ze dat er veel migranten, dat er veel verschillende leefstijlen en subculturen zijn. En, en dat zorgt ervoor dat dat zeg maar de, de, de sociale controle die je, die je vroeger sterker had mm -hmm. in de buurt en op het platteland dat, die, dat, dat je daaruit kunt. Wat veel, daarom maken zoveel Marokkaanse jonge vrouwen daar ook gebruik van. Door een opleiding te volgen, door dingen te doen. Ja. Je kan komt, komt buiten de grenzen kijken van datgene wat je van, ...van de sociale constructen... ...waarin je eigenlijk deelt altijd opgesloten zat. Omdat er meer subculturen zijn. Ja, en leefstijlen ja, ja. en opleidingen... En, en, ...en kansen om je te ontwikkelen en te ontplooien. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar die moeten er dan ook wel zijn. En die moeten er ook wel voor iedereen zijn. Ja, ja, ja. ja dus uh, de stad is wel een... Uh, ...een goede samenlevingsvorm. Hij uh. ja, blijkt zeer aantrekkelijk... ...want, want bij van de helft van de wereldbevolking... ...leeft nu in de stad... Ja. Dat zal alleen maar toenemen. Ja. Daar gebeurt het ook. Omdat je steeds minder agrarie nodig hebt. Omdat, om, omdat, omdat die, die bedrijven steeds groter en groter worden. Daardoor is het plattelandsleven. Daar staat natuurlijk ook geen ruk meer voor. Wat heb je daar nou nog? Je kreeg leven, mensen een element, Maar je hebt televisie, je hebt internet. Je ziet overal alles. Dus je wilt dat ook. Egypte wil ook democratie. Ja, ja. mensen op het platteland willen ook die stedelijke voorzieningen. Die heb je niet. Door een auto komen ze er wel bij. maar, maar ja, die, die, die heb je hier natuurlijk ook bibliotheken, weet je. En daarom ben ik ook zo enorm tegen die afbraak van die wijkbibliotheken. Want, want dat is waar ook ik, de Tweede boekhandelaar, wijkbibliotheken, dat ging ook thuis niet. Dat kon ik daar wel vinden. Dat soort dingen zijn belangrijk voor je ontplooiing, je ontwikkeling. Maar hoe moet uh, de geme uh, BMW uh, gemeentebestuur uh, stimuleren dat... Uh... ...dat die voorzieningen er komen? Ja, ik weet niet. Ik ben geen bestuurskundige... Dat, ...dat weet ik ook niet. Oh, ja, ik weet ook niet hoe ze er mogen zijn over nadenken... ...maar GroenLinks over nadenken. Ja, ja. Ik kan alleen maar... ...bepaalde ontwikkelingen nu... ...in een soort historisch perspectief plaatsen. Maar voor de rest heb ik, heb ik daar... ...niet net zo min verstand van... Als, ...als de meeste burgers. Nou, Jij, jij kent die effecten van... Uh, ...als die voorzieningen er zijn. Het is dus onder andere is goed voor... ...die Marokkaanse vrouwen die zich kunnen ontwikkelen... ...omdat die al die kansen daar zijn mm. ja, kijk, kijk maar naar de Haagse Hoge, Hogeschool dat vind ik daar heb ik later ook een stukje over geschreven in de, in de serie over het Haagse Gevoel dat, dat vind ik eigenlijk de blik op de toekomst ja, ja. daar heb je al die verschillende jongeren van ja, ja. al die verschillende achtergronden en die ontwikkelen zich daar ja. en als ik zie hoe snel dat gaat in vergelijking met mijn generatie die was de twee broertjes de en twee zusjes na mij die, die hebben zich allemaal verder niet, niet geschoold en in, in mijn hele familie ook nauwelijks. Mm -hmm. Daarbuiten. Um, dus, dat ik die kans wel heb gehad, natuurlijk genomen heb. Trouwens, omdat, om de, omdat die voorzieningen er kwamen. Die kansen er kwamen, weet je wel. Dat je naar nou, ja, school kon, ja. kon gaan studeren en zo. En je moet natuurlijk zorgen dat, dat die voorzieningen er voor iedereen komen en blijven. Ja. Um, dat heeft zo lang geduurd bij arbeiderskinderen. Om zich zeg maar, te emanciperen, te ontwikkelen. Ja. Dan moet je kijken naar al die laaggeschoolde ouders van, uit de Turkse Marokkaanse gezinnen. Hoe snel je al een generatie hebt die het voor een deel al, al tot de HBO brengt en, en universitair onderwijs. Historisch gezien gaat het razendsnel. Omdat die voorzieningen er zijn. Ze ja. kunnen er gebruik van maken. Ze ja. dus kunnen het ook niet meer afdwingen thuis. Uh, omdat die. Uh... Nee, nou, de anderen het ook doen in hun groep. Ja, maar... Dat, dat bedoel ik met die leeftijden en subculturen. Ja. door worden dingen opengebroken Je hebt wel voldoende nu, niet? Ja, ja, meer nog. genoeg ja. Ja. Maar ja. Nou ja, toch goed. Ja. ja Moet ik er eens op huis aan? Nee, dat is prima ja. nee, Ik had nog een kritische ja? Ja, Maar het is me alweer Nog Over dat laatste onderwerp Maar ik ben alweer fijn Gaan denken Haagse Oh, ja, goed. Uh, ik, ik neem aan dat je inderdaad dus tegen de, de afbraak van uh, uh, de bent. Of, ja, dat ja, goed. Ja, natuurlijk. ikzelf waarbij ik natuurlijk ja. ook een uh, renteloos... Voorschot, deels beurs, deels renteloos voorschot uh, kreeg. En ik heb acht jaar gestudeerd. Ik had wel aardig wat uh, achterstand in te halen. Ehm... Mm um, um, dus ik heb wel je vele jaren lang, elke maand, 250 gulden, 260 miljoen, terug moeten betalen. Heel lang. Ja. Dus ik ben niet tegen dat, uh, dat mensen renteloze voorschotten ja. krijgen. Maar je moet verdomd goed dan uh, analyseren en bijhouden. Of niet te verschillen. Of je, ja. of, je, of je weer teruggaat tot, tot datgene waar ik nou juist ja. van heb kunnen profiteren. Ja. Dat de verschillen tussen arm en rijk, omdat. Ja. Ja, ik bedoel, ik heb vrienden, weet je wel, die hebben dat geld voor de tweede opleiding van hun kinderen al bij elkaar gespaard. Ja. Die betalen een hele universitaire opleiding. Ja. ja, godverdomme, zij wel. En bij anderen ga je. ga je dan lopen korter Daar, daar, daar, moet, je, daar moet je enorm uitkijken voor een algemeen beleid, vind ik hoor. Maar je moet ervoor zorgen dat het voor iedereen toegankelijk blijft. Ja. ja, en daarin mag je wel degelijk differentiëren. Ja, ja. ja, ik heb inmiddels geleerd uh, uh, bij mijn vorige artikel. Dat, uh, ja, dat, uh, ja, dat ging dan over onderwijs. Dat ze inderdaad niet uh, onderscheid mogen aanbrengen op basis van, uh, van inkomsten. Dat ging over leerlingenvervoer. En uh, iemand zei, en dat vroeg ik dan aan, uh, die, uh, Helene Wening, uh, de fractievoorzitter. Uh, iemand zei. Uh, ja, maakt mij niet uit als ik wat meer moet betalen voor de leerlingenvervoer. En, uh, ja, maar volgens mij mag gemeentes mogen geen uh, inkomenspolitiek uh, bedrijven. Maar dat geldt dus niet voor die beurs. Want uh, daar is het altijd wel geweest dat uh, uh, afhankelijk van uh, of je ouders minder verdienen, uh, je meer beurs krijgt. Yes. Ik zie ook niet waarom je dat niet mogen Je hebt er ook heursubsidies. Je hebt er ook voorzieningen voor ouderen. Wat mijn nee. ouders allemaal niet krijgen. Ja, ja, ook dankzij het feit dat ik heb geleerd... welke ambtenaren bij je stadsdeelkantoor je moet ze zoeken. Ja. Dat je een goede relatie moet opbouwen. Die mensen helpen je dan mee formulieren invullen. Dat ja. ik na tien jaar ook wel zat was. Ja. En, dat, dat, en da daar zijn allerlei voorzieningen voor. Maar je moet ze wel... Weet je, ik heb ook wel lezingen gegeven voor 300 ouderen, en die, die, die kwamen met al hun klachten, weet je, kon ik wel met mijn ouders komen, er mm -hmm. waren ook wel een paar mensen die ook wisten wat de juiste weg was ja. maar veel mensen weten dat niet en die kunnen er ook geen gebruik van maken, dat, dat, dat soort daar ben ik wel erg gevoelig voor, dat je, dat je de, zeg maar, de ongelijkheid en de kansen die je vanuit je milieu toch wel meekrijgt dat die, dat die door het systeem niet gezien worden, of niet serieus genomen worden, waardoor je die ongelijkheid alleen nog maar weer versterkt de, de emancipatie van de arbeidsklasse is absoluut nog niet vertooid. Hè? Nee. Vul je al ooit vertooid raakt, trouwens. Nee. Maar dat raakt u aan die verwijzing van de samenleving. Daar, ja. daar, daar gelooft u? Nou ja, ik geloof er niet op de manier van fortuin in. Uh, uh, bovendien ken ik dat hele boek van hem niet. Ik ken ook maar uh, wat hij erover gezegd heeft hè, in, uh, in artikelen. Dus ik heb dat boek nooit gelezen over de verweestheid, Maar ik, ik, ik kan me bij het begrip verweestheid wel, wel iets voorstellen. Dat, dat veel mensen die. Uh, de, de, de. ja, vo, voelen, zoals ik ze, zelf. Gewoon even heel concreet met mijn ouders, voelen dat ze niet weten hoe ze het aan moeten pakken om iets. een voorziening waar ze recht op hebben. recht, tussen aanhalingstekens. Um, hoe, hoe ze daar aan moeten komen. Ja, maar die. Uh, dat niemand meer van hen opkomt in dat opzicht. Die kleine kantoortjes. Uh, of de buurt. Uh, ja, er zijn wel stadsdeelkantoren overigens. Maar die voorzieningen die verdwijnen toch ook door centralisatie en zo? En... Mm -hmm. ja, dat is ook ingewikkeld. Ja. Ik, ik vind, vond ook dat toen wij in de commissie zaten, dat Winnie zorgde eigenlijk om dat burgerschapsbeleid van Balracing te, te evalueren, was een van de conclusies ook, dat je veel meer, uh, je moet het natuurlijk niet allemaal bij één wethouder doen. Het moet gespreid worden over wethouders, maar het moet vooral ook um, teruggebracht worden naar al die stadsdeelkantoren. Ja. Daar, daar moeten mensen terecht kunnen om van bepaalde voorzieningen die er zijn, die met burgerschap te maken hebben, gebruik te maken. Ja. Het gaat eigenlijk allemaal om een versterking van burgerschap. Hè? Voor mij ligt zeg maar, emancipatie, zelfontplooiing en burgerschap, ligt in een kuisverlenging of is een cluster. Wat is burgerschap? Burgerschap, burgerschap is, is, een, is, een, is een verantwoordelijkheid nemen voor woonachtig zijn in een bepaalde uh, stad of samenleving. Okay. Maar over wie heb je dan? over de burger zelf? Of de... Ja, de burgers, de bewoners, de bewoners van een samenleving burgerschap uh, civilian, civil society dat, dat, dat, maar daarvoor moeten er voorzieningen zijn uh... Ja, hier, hier, hier, men, mensen moeten gefaciliteerd worden om het burgerschap te ontwikkelen Vroeger moest je burgerschapsrechten kopen als je naar een stad toe ging nee. um, dat is natuurlijk allemaal genationaliseerd je hebt nu een paspoort maar je oh. moet uh, uh, goed je, uh, je formulieren kunnen invullen uh, en zo om los. Uh... Nee, je moet je weg kunnen vinden in die samenleving. Daar gaat het om. Ja. oké. Okay. Ja. Okay. Dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, en, en de overheid moet uh, je daarbij helpen. Die moet faciliteren, maar die moet, ja. moet ook wel zo dan faciliteren. Dat je ziet dat wat voor de een geldt, geldt nog niet voor die ander. Dus die ander die kan. Daarin ben ik absoluut niet. Uh, geen liberale kijk op de samenleving. Sommige mensen moeten daarbij ja. uh, geholpen worden. Gesteund worden. Ja. Anders redden ze het niet. En, en dan moet dus decentralisatie. Uh, meer decentralisatie zijn. Naar die uh, stadsdeelkantoren. stadsdeelkantoren. Als het over het burgerschapsbeleid. Wel ja. Maar ook wel. Het geldt ook voor. voor... Ja, omdat uh, zo stel ik gezien. maar voor. Dat moet... Uh, ja, zo gecentraliseerd mogelijk, want dat is efficiënt. Maar niet verder gecentraliseerd dan zo'n wijk uh, bijvoorbeeld. Ja, ja. zo'n stadsdeel. Stadsdeel, ja. Ja, een wijk dat wordt echt gedecentraliseerd. Ik heb 43 wijken, maar... Ja, precies. Op 8 stadsdeelde toch? Op acht stadsdelen. Dat, dat vind ik, uh, lijkt me voldoende. Uh, ja, ja. Ik ga wandelen. Ja, dat is goed. Uh, ik meer nog niet. Ik ja. uh, ben benieuwd wat ik ervan maak. Ja. Ja.